4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mon. direct politicoloog André Krauwel en Bert Brussen die de Haagse Knoop proberen te ontwarren. Maar eerst het NOS-journaal met Raymond Serré. Greenpeace is blij met het besluit van minister Timmermans om een arbitrageprocedure te starten tegen Rusland. De procedure moet uitwijzen of de Russische kustwacht wel het recht had om het Greenpeace-schip de Arctic Sunrise te enteren. Als de arbitrage niets oplevert, volgt een proces bij het internationaal zeerecht tribunaal. De dertig actievoerders van Greenpeace zitten al twee weken vast. Ze worden beschuldigd van piraterij. Dat Timmermans nu een arbitrageprocedure begint, is volgens Greenpeace een juist besluit. Wij zijn blij dat Nederland inderdaad deze stap gaat zetten. Wij hebben natuurlijk net als Poetin overigens altijd gezegd dat piraterij echt een absurde aanklacht is. En wij hopen dus ook dat de rechtsgang die nu ingezet wordt dat ook zal bewijzen. En hopen natuurlijk dat ons schip en onze mensen zo gauw mogelijk vrij kunnen komen. Premier Rutte heeft geen spijt van zijn uitspraak over Volkert van der Graaf... tijdens de laatste verkiezingscampagne. Hij zei toen dat hij de minister van Justitie zou ontslaan... als hij de moordenaar van Pim Fortuyn op proefverlof zou sturen. Op de vraag of hij die uitspraak betreurt, antwoordde Rutte nee. Veel meer wilde Rutte niet kwijt. Die uitspraak heb ik gedaan. Die ligt er. Dus u kent mijn opvatting. Maar het is nu aan de staatssecretaris om besluit te nemen. En staatssecretaris Steven maakt uiterlijk maandag bekend... of Volkert van der Graaf proefverlof krijgt. Etiketten van voedingsmiddelen vermelden vaak onjuiste informatie. De Consumentenbond ontdekt bij bijna ieder voedingsonderzoek fouten op het etiket. Zo beweert HAK dat er aan een van zijn producten geen suikers zijn toegevoegd... terwijl dat volgens de Consumentenbond wel zo is. En de HEMA verkoopt pesto die 40% vetter en 54% zouter is dan op het etiket staat. Volgens de Consumentenbond is er nauwelijks meer toezicht... doordat er te veel is bezuinigd op de voedsel- en autoriteit. Dat toezicht moet weer worden aangescherpt, vindt de bond... Maar ook dat er vervolgens dus door de toezichthouder ook boetes worden uitgedeeld die fors zijn. En dat er een zwarte lijst komt, zodat overtreders ook eh, weten van nou ja, hè, als ik de fout in ga, dan staat er, we staan er wel forse straffen op. Um, zodat er ook een afschrikwekkende werking van uitgaat. Nederland wil de uitstoot van CO2 in 2030 met 40% terugbrengen. Dat staat in de klimaatagenda die de ministerraad heeft goedgekeurd. Volgens staatssecretaris Mansveld van Milieu is het plan ambitieus en haalbaar. Ze denkt dat burgers ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de CO2-reductie. Wat u en ik kunnen doen is bijvoorbeeld de stand-by-standen van de televisies... en alle apparaten in huis eraf halen. Dat gaat u ongeveer 10% op uw energierekening schelen. Dat is heel dichtbij. Volgens Mansveld loopt Nederland in Europa voorop... in de ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen. Brussel moet de klimaatdoelen voor 2030 nog vaststellen. In Vietnam is de man overleden die de Franse en Amerikanen beslissende militaire nederlagen heeft toegebracht. Oud-generaal was het militaire brein achter onder meer de slag om Bien, Bien Phu in 1954 en het Tet-offensief in 1968. Jap vocht in de jaren 40 in Vietnam tegen de Japanners die in Zuidoost-Azië veel gebied hadden veroverd. Toen in 1945 de Fransen weer terugkeerden naar hun kolonie nam Jap de wapens weer op. Met Gria-tactieken wist hij de Fransen en later de Amerikanen te verslaan. Oud-generaal was 102 jaar. En dan het weer. Geregeld zon, maar ook nog kans op een enkele bui. Temperatuur 18 tot 23 graden. En vanavond en vannacht in het oosten regen. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. En dan is er kans op een bui. Het wordt morgen 16 tot 20 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Erwin De Hart. Het aantal files valt met in totaal 43 kilometer nog wel mee voor dit tijdstip. Er zijn wel een paar bijzonderheden. Bijvoorbeeld op de A13 Den Haag richting Rotterdam. 13 kilometer file tussen knoopend Prins Klausplein en knoopend Kleinpolderplein. Er staat een kapotte vrachtwagen bij Kleinpolderplein op de rechterrijstrook. Voor de richting Rotterdam vanuit Den Haag kunt u beter omrijden bij knoopend Prins Klausplein. Via Gouda, de A12, dan keren bij de afslag bij Gouda en dan de A20 richting Rotterdam weer nemen. En door een ongeluk op de A15 Gorkum richting Europort staat voor knoopend plein 3 kilometer file, daar zijn twee rijstroken dicht. En de A28, hogeveer richting Zwolle, telt 5 kilometer tussen afrit nieuw en afrit Ommen. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. En zo direct Bert Brussen over Bart Smit, Johan Derksen en Volkert van der Graaf.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 Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl. ABU is de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Check abu.nl.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 Goedemiddag, welkom terug bij Vrijdagmiddag Live... vanuit de Corona aan het Rembrandtplein in Amsterdam... met politicoloog André Krauwel... die gaat proberen de Haagse knoop te ontwarren... met Bert Brussen over Bart Smit, Johan Derksen en Volkert van der Graaf. En je, kun, je kan meepraten door onze Twitter, hashtag AfroVML. De rubriek over de arm van Reagan... Ja, het zal uh, weinig zijn ontgaan. Afgelopen woensdag werd in het Poolse Gdansk... een arm afgehakt van een standbeeld van Ronald Reagan. Of afgetrokken, dat is nog niet helemaal duidelijk. Bij ons aan tafel twee dames die uh, met hun werk veel te maken hebben... met ofwel klei ofwel armen beeldend kunstenares Marte Reuling en ja. discuswerpster Janneke Stoethoop... die vanuit hun expertise meer kunnen zeggen over het daderprofiel. Dames, welkom. Ja, hallo, wat leuk. Ja. Wat ontzettend leuk om nou eens hier te zijn. Uh, ja, want jullie besteden normaal niet zoveel aandacht aan kunst. Uh, ja, ja, wel aan allerlei uh, cultuuruitingen zoals uh, film, uh, ja. literatuur, uh, theater. Ja, uh, mevrouw Reuling, nee. ik uh, onderbreek u meteen maar even... Want... Zeg maar uh, jij hoor, want ik, ja, ik ben je gek op. We gaan hier gewoon elkaar even, gewoon lekker, je, jij, huppeta, dat deftige gedoe, dat uh, kul. We zitten hier nou, niet Nou, uh, mevrouw bij. Reuling... Uh, dus Marten, je kan gewoon Marten zeggen. Okay. Marten is helemaal prima. Goed, Marten. Marten Reuling, ja. Dat ben ik beeldend kunstenaar. Prima. Even naar onze andere gasten. Uh, discuswerpster Janneke Stoethoop. Gastus, ook, gasten. <laughs> discuswerpster. Er zit, enorme, zit je te kutviolen met die vrouwelijke vormen, jongen. Nou. Ik moet gewoon zeggen gasten, of uh, discuswerper. Toch, Janneke? Dat, dat vind jij ook. Kom nou, op, uh, ik ben eerlijk gezegd wel blij dat hij mij aanspreekt uh, met wat vrouwelijke vormen. Hoezo? Nou, omdat je een beetje spierballen hebt, Janneke. Omdat sommige mensen misschien denken dat je een man met dat is nee. onzin hokjes. Nou, dat is nou precies hokjes denken. Marten, ik wil eeuw. Janneke Stoethoop graag even een vraag stellen. Ja. Ga je gang, ga je gang, jongen. Uh, ja, Janneke, even die lage stem van jou. Uh, ja. uh, komt dat ook door uh, dopinggebruik of andere middelen? Uh, nee, helemaal nee, niet. Uh, doping heb ik nooit gebruikt. Ik ben gewoon, uh, ja, een uh, nogal typische vrouw. Ja. En je baard, dat is ook niet door andere middelen? Uh, nee, mijn baard, die, uh, die heb ik gewoon laten staan. Dat hoorde ik van vriendinnen, die is heel erg in. Is dat nou, hè, een baard? Ja, maar bij een vrouw toch opmerkelijk. Ja, heb je uh, dat baardje van Hammerstein gezien van de week? Pik. Nou, dames, ik wil even, als het kan... naar die afgetrokken arm van Ronald Reagan Ja, want uh, dat, ja, dat willen ze in Polen ook. Nou, want, want ik, wat ik dus uh, zo opmerkelijk vind... is dat je normaal uh, gesproken jezelf met een arm aftrekt... terwijl nu, zeg maar, de arm zelf is afgetrokken. Ja. dus, dus ik, Niet dat ik mezelf aftrek, want ik ben natuurlijk geen man. Nee. Dat hoor, dat, dat hoor ik dan wel eens zo in het veld van mannelijke collega's. Eh, die moeten niet de avond voor ze gaan discuswerpen... de eenarmige bandieten uit gaan hangen in de hotelkamer. Want eh, dan presteren ze gewoon veel minder dan een dag later. Dat is wat ik dan hoor. Ja, maar ze zouden zichzelf misschien wel kunnen aanleren... dat ze met de arm waar ze dan niet mee discus werpen... dat ze dan daarmee bijvoorbeeld ja. aftrekken. Ja, dat is op zich een goed idee. Maar het heeft ook zo'n effect op de hele hormoonhouding. Hè? Dus een orgasme, dus of je nou linksom of rechtsom... Nee. Hè, ja. het is sowieso af te ja. raden. Hè? Goed, Janneke. Um, wat ging er door je heen toen je hoorde van de afgehakte arm... van het standbeeld van Ronald Reagan? Waarom vraag je dat nou eigenlijk eerst aan Janneke en niet aan mij, Rob? Ik heet helemaal geen Rob. Nou, ik vind jou wel een rob, hoor, Remco. Ik heet ook geen Remco. Euh, maar, dames, jullie zijn hier uitgenodigd... omdat wij dachten dat jullie iets zinnigs konden melden... over de diefstal van de arm van het standbeeld van Ronald Reagan. Maar ja. ik, ik, ik kan over een heleboel dingen kan ik heel erg veelzinnig zeggen. Maar ja, ik word hier nooit uitgenodigd. Ja, maar dus nu wel, van... en je bent nu op de radio, Marten. Ja, maar, maar over wat voor onderwerp? Ik ben beeldend kunstenares, kunstenaar. Uh, ja. ik, ik, nou goed, ik, goed. Vanuit, ik kan, vanuit mijn ik, expertise... Uh, kan ik zeggen dat een beeld met een uitgestrekte arm. daar is gewoon heel erg blessure gevoelig. Ja, maar ik weet het wel, uh, uh, Remco, ik weet het wel. Goed, uh, ik heel even een klein stukje kunstgeschiedenis. Ja. Uh, in het oude Griekenland was het heel erg gebruikelijk om een beeld. zonder armen te maken. Dat is één. Twee, in Griekenland zijn veel mensen nu heel arm. GELACH uh, ja. Nou ja, ja, als je dan één en, en, en twee welke optelt. dan denk ik dat het helemaal niet zo'n gek idee is. om de dader van die afgehakte arm in Griekenland te zoeken. Ja. Goed, wow. ik heb zin om af te sluiten. Nee, um... Oh, nee, nee, nee. Ik zal nog eens wat komen vertellen. Nou, ik, ik hoop dat u in elk geval iets aan mijn bijdrage heeft gehad. Nou, dames en heren, dank voor jullie komst. Ja. Rosa Reutte, Diederik Smit en Jochen Otte, hoorden u... Het zijn weer turbulente tijden in Den Haag. Van de partijen die de regering mogelijk willen steunen... zijn er nog vier over. D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Die kunnen minister Dijsselbloem van Financiën nog helpen... de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Het CDA haakte gisteren af... En bovenop dat alles kondigde vannacht Henk Rol ook nog eens een keer zijn vertrek aan als leider van 50+. Plus. En niet vanwege de persoonlijke kant hiervan, maar wel vanwege de politieke kanten. Volgens mij André Krouwel smullen voor politicoloog, of niet? Ja, heerlijke tijden zijn het. De, Henk Krol weg bij 50+, plus, die partij gaat instorten? of? Nou, dat was sowieso al het geval. Omdat uh, de meeste van uh, de nieuwe partijen niet overleven. Ik heb een onderzoek gedaan met, samen met mijn collega Paul Lucardie. We hebben alle nieuwe partijen in Nederland onderzocht. En er zijn sinds 89 ruim 60 partijen die het geprobeerd hebben. Tien daarvan hebben de Kamer gehaald. Daar zijn er nog drie over. Dus de kans dat ook... Ja, mij, maar dat was op de langere rol... termijn. Maar nu ging ja, het net maar, heel goed, toch? Maar, nou ja, om de eventjes. En het gaat soms ook heel goed. Te zijn. Ja. Zijn er zijn eerder ook oudere partijen geweest. Twee al. Die kwamen ook in de Tweede Kamer in 94. Binnen de kortste keer hadden we geloof ik vijf oudere partijen ja, in. De ja. ja, maar daarvan gingen de fractielijst is ook dood. Ja. Dus nou ja, nee, maar die ging ook... Eh, ruzie ook. En ook ja. hier hebben ze ook interne ruzie. Het weekend zijn al drie leden van het bestuur opgestapt. Waar gaan die uh, leden, die, de, de, de mensen die, ja, die uh, in de peilingen zeg maar, van plan waren... op 50PLUS te gaan stemmen, waar denk je dat die naartoe gaan? De meeste kiezers die uh, de vorige keer op 50PLUS hebben gestemd... komen van de grote drie partijen. Partij van Arbeid, CDA en VVD. Um, dus uh, die gaan daar of weer naar terug of blijven thuis. Omdat uh, steeds meer, dat zie je, steeds meer oudere mensen... ook niet meer gaan, uh, gaan uh, stemmen. Dat waren vroeger hele trouwe kiezersgroepen. Dus en die de, de regeringspartijen tran. kunnen zich niet rijk rekenen? Nee, en ook het CDA niet meer. Dat was toch een beetje de partij waar dan, maar men dan altijd maar naar terugging, omdat men daar ook een hele lange geschiedenis mee had. Maar het CDA is ook electoraal op sterven na dood. We gaan het hebben over de begrotingspuzzel, waar minister Dijsselbloem mee bezig is. Uh, hij zei al uh, niet te verwachten er vandaag uit te komen. Het is dus heel ingewikkeld? Nee hoor. Oh. Kijk, het CDA heeft natuurlijk nooit echt onderhandeld. He, als je bijvoorbeeld vorige week Brinkman hoorde... er zit niet genoeg uh, CDA in, in de begroting. Brinkman, senator ja, in de Eerste Kamer. Sorry, ja, de, de, voor, he, dat hoort hij al helemaal niet te zeggen... want hij hoort zich alleen maar staatsrechtelijk met de zaken te bemoeien. En, en, en Buma die dan zegt, er moet een radicale koerswijziging komen. Nou, het CDA heeft 80 jaar dit land geregeerd. Die weet dat als je van een regering vraagt... een radicale koerswijziging en, en zo onder druk staat, dan weet je dat ze natuurlijk niet, daarmee niet aan het onderhandelen... dan ben je voor de bühne aan het spelen. Ze wilden niet? Nou nee, ze hebben dit gewoon gebruikt om te laten dat zij anders zijn. En is dat nou omdat ze boos dat ze niet in het kabinet zitten? Serieus onderhandelen is het in ieder geval niet. Het CDA zou beter moeten weten dat als je uh, wilt dat de regering naar je luistert... dan doe je dat natuurlijk achter de schermen niet op de radio. Maar goed, misschien wilden ze dat niet. Nee, dat wilden ze niet. Ik denk dat ze inderdaad gewoon een electoraal speltje hebben gespeeld. En het werkt ook. Ik geloof dat ze drie, drie zetels in de pijn hebben gekregen. Ja, helemaal ja. fijn. Maar dat zijn dagkoersen. Niet slim, denk dat je? Nou, nee. nee, ik denk dat het, ik denk wat, het, wat het CDA groot heeft gemaakt voorheen en ook weer groot kan maken... is als zij weer de partij spelen... die de speel kan zijn tussen links en rechts. En nu uh, worden ze door links en rechts buitenspel gezet. En dat is denk ik uh, dodelijk voor het CDA. Mensen gaan op het CDA stemmen... als ze het gematigde en genuanceerde midden zijn... die bruggen kan bouwen in ja. deze samenleving. En dat doet het CDA niet door te, door te roepen... dat er radicaal alles anders en En uh, ja, waar, waar allerlei uh, mensen kibbelen... dan gaat iemand anders, in dit geval Pechtold. Uh, mee vandoor. Ja, hij is eager. Hè? D66, D66 ja, leek ja, toch je, de nieuwe partij. Je zag deze ogen. Nou, en, en Dijsselbloem is natuurlijk handig. Want die zat gisteravond natuurlijk nog heel lang gezellig. Ook met GroenLinks op schoot. Want die dacht, die hou ik ook nog even te vriend, Want uh, even voor de duidelijkheid voor de kijkers thuis. Uh, uh, er zijn acht zetels tekort in de Eerste Kamer voor dit kabinet. In de Tweede Kamer is geen probleem. Maar in de Eerste Kamer hebben ze acht zetels tekort. Uh, het CDA had haar tien. Dus het was in één keer goed geweest. Uh, uh, uh, GroenLinks heeft er vijf. D66 heeft er vijf. En dan moet ook nog ChristenUnie 2 en SGP meedoen. Even rekenen. Of GroenLinks of D66 moet in, de, in elk geval aan boord. Of allebei, dan ben je klaar. Ja. Of één van die twee plus dan de plus kleine christelijke partijen. Nee, ja. alle kleine christelijke partijen. Ja, vijf, okay. twee en één. Als ja. heb je geen Anders haal je die ja. Ja. Maar goed, kijk, het SGP is makkelijk. Overheid door God gegeven, die gaan wel mee. Die doen nooit zo heel moeilijk. ChristenUnie, je geeft ze heel veel op, zeg maar, die, al, die, al die bezuinigingen op kind en gezin. Die draaien wat terug. Vindt de PvdA ook goed. Makkelijk, heb je aan boord. Dus je moet één van die twee D66 of GroenLinks aan boord hebben. Dus wat moet je doen? d nou, dus? Moet... Ja, of nee, die willen meer geld voor onderwijs en versoepeling van het ontslagrecht. Dat ontslagrecht ligt een beetje ingewikkeld ja, voor. de, de bonden de die staan uit. met Dus, dus, dus kan je veel beter even ook met GroenLinks gaan praten? Want die willen eigenlijk vergroening van, uh, van de belastingen. Nou, dat is de PvdA ook wel. Ja, dat vinden ze ook wel een goed idee. En de VVD gaat er ook niet helemaal tegen zijn. Ooit heeft uh, onze huidige premier Rutte een, een soort Groenrechts pamflet ge ge geschreven. Dus ik neem aan dat hij daar nog wel iets van vindt. Jij denkt niet dus... dat ze het Sociaal Akkoord gaan openen? Breken. Nou, misschien gaan ze daar zeggen dat ze daar wel mee teruggaan... en pogen om, zo'n zo vage uh, tekst. En ik denk dat... Uh, uh, niemand in Nederland zit te wachten op verkiezingen. Deze kleine partijen met een paar zetels in de Tweede uh, uh, Kamer... laten we eerlijk zijn, GroenLinks is bijna niks meer in de Tweede Kamer. Die krijgt dan enorm veel invloed op het beleid. Die gaat dat natuurlijk doen. Die zouden wel helemaal gek zijn als ze niet iets voor elkaar krijgen nu. Terwijl ze met, met, met, met drie zetels in de Tweede Kamer... wat ze nooit elkaar, voor elkaar kregen Kortom, toen ze groot waren. Zoals je zei, het is eigenlijk heel simpel. We zijn eruit. Het wordt GroenLinks met de kleine partijen. Ja. ja, als Dijsselbloem een beetje cool blijft... dan krijgt hij uh, zeg maar groen om of deze. 60 om krijgt hij het gewoon voor elkaar? Ja, oké, okay, nou dan. Nee, ik... Uh, ik hoop dat Dijsselbloem meeluistert. Dan ik vind... hoef die niet verder te vergaderen. Is het niet? Ik vind het verschrikkelijk. Heel even tussendoor. door. Ja, Wat? nou het gaat het dat gaat weer over links. We met met heel veel mensen toch nog één keer VVD. Dat GroenLinks macht krijgt. jij verschrikkelijk. <laughs> ja, GroenLinks en D66. Maar ook de kleine christelijke partijen? Ja. Ja, oké, okay maar. Dat die, voor jou die, weer maar troost. die komen dan wat met dingen voor je zegt, ja, We gaan wel. kijken of het de maandag uh, ook inderdaad zo uitkomt. Want je denkt dat ze de maandag ook uit zijn dan? Nou, om, ik denk niet? dat je de hele zaterdag moet je natuurlijk met de SGP en de ChristenUnie aan tafel zitten. En die mogen zondag niet. Dus daar kan je morgen mee onderhandelen. Ja. En dan heb je de hele zondag omgezellig met GroenLinks en D66 aan tafel te gaan zitten. Nou, het zou, zou stom zijn als dit weekend je rondbellen niet lukt om dat, uh, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Dat dan krijgen we, wilt u verkiezingen in Nederland? We krijgen al gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen. Maar dat zou wel mooi zijn, dat als... als... Beetje, uh, je kan er naartoe rekenen dat we dan tegelijkertijd... gemeenteraadsverkiezingen en, en landelijke ja, verkiezingen nee. hebben. Maar het gaat niet gebeuren. Ik denk dat, ik denk dat, uh, dat da, er ligt, uh, liggen verschillende compromissen binnen bereik liggen. Dus het zou heel raar zijn als ze daar, niet, uh, dat ze daar niet uitkwamen. Onverantwoordelijk ook, overigens. En het is voor bijna geen, geen partij, zoals je ook zei, uh, aantrekkelijk. We, we zullen nee. het zien na het weekend. Uh, na, vanaf zes uur praten ze weer, hebben wij begrepen. We gaan zo direct doorpraten met Bert Brussel en ook met André Kouw. Maar eerst luisteren wij voor de laatste keer weer naar Rick de Leeuw. Er achter je dicht, mijn vriend. Laat de wereld buiten. Geen goed nieuws. Ik zie het al. Zwijg en Dring. En drink, Pak een lach ze uit, we zijn voorlopig veilig. Stil nu maar, ik weet genoeg, zwijg en drink, drink, vriend. Morgen wachten, een nieuwe dag, de zon zal ons wel, wel weg. En glazen, lacht ze uit. We zijn voorlopig fijn. Zijn voorlopig wij... Van de Mortelen op gitaar met Mijn Vriend. Met Brusser. Bert Russen de hoofdredacteur van de Post Online. en ook nog aan tafel politicoloog André Krauwel. Bert, we beginnen met speelgoed. Ja, Bart Smit. Bart S. Uh, ja, ik ga niet weer de hele hel uitspinnen. Het hey, heeft die is het, wel helder, ja. Heeft het satire-team weer Rompen, gedaan? Speelgoed. Het speelgoed. Dat is steeds maar weer. De vorige keer met de Zigeunersauserel was ook het satire-thema uh, die de grappen voor mijn neus weegt. Ja, uh, jullie worden dezelfde dingen geïnspireerd. Ja, maar ja. ik heb wel, dat stond vandaag op de post online, die lees ik elke dag. Uh, dat uh, de Zwarte Piet-discussie... helemaal is losgebarsten dit jaar. Er, komen, er zijn twintig er bezwaarschriften... tegen de intocht van Sinterklaas in Amsterdam. En die moeten in een openbare... hoorzitting moeten die allemaal worden besproken. Dus het zou zomaar kunnen dat we dit jaar... geen intocht in hebben van Sinterklaas. Althans geen Zwarte Pieten? Nee, man, dan krijg je weer uh, NTA of Dat soort ja. dingen. Houd dan maar op. Okay. En, maar nee, dat, dat, Ik hoef het niet uit te leggen. We weten waar het over gaat. Okay. Okay. Uh, uh, Johan Derksen... Die die, uh, heeft uh, de Hem Brood Award gewonnen, dat is een award van de post online, die lees ik elke dag. Uh, <lacht> en daar hadden we 25 uh, media mensen die wel leuk zijn. In elk geval, op zijn minst een beetje origineel. En uh, de jury. Uh, ja, Justus jij zat er niet in. Sorry, Justus heb, is klaar. Voor, ja, die zit hier achter. Maar waarom bedachten jullie dat? De Post Online moet ook een prijs hebben, want anders krijg je geen publiciteit of zo. Voor geen ja, ik heb wel eens een opzomming gemaakt van alle prijzen. En dat is alleen maar in de journalistiek. En dat zijn 192. Ja, dus, dus dat nou, kan daar nog kan alleen ik alleen niet achter Dus dat hebben we. Gedaan. Nederland heeft de grootste prijzendichtheid van Europa omdat niemand anders ons prijzen geeft, denk ik <lacht> al. Daarom we het aan onszelf allemaal. Nou, dat is in de journalistiek, is dat wel op het ja. belangrijkste. Ik heb ook een keer de tegel waar... gewonnen. Kennen jullie de tegel? Ja. ja, echt. Heb ik ook een keer gewonnen. Die die heb jij ja. gewonnen. Dat... Voor ja, wat? Was me even ontgaan. Voor wat? Ja, voor wat? Je bent toch geen journalist? Ja, <lacht> nee, nee, maar ik, ik, ik werk wel met journalisten samen aan berichtgeving over. Ah, ja, dat lees jij natuurlijk niet. Ik lees geworden. alleen je eigen post natuurlijk. Ik lees elke dag de post online. Lees ja. ook eens een krant, ja. zo'n ouderwetse krant van papier, weet je wel? Nee, uh, die lees ik op mijn iPad. Oh, oké. Maar goed, jullie hebben dus een aantal mensen uitgezocht en toen moesten jullie er ook nog iets bij bedenken. Waar, nee, waarvoor krijgen ze dan een prijs? Dat zei ik. Dat is, uh, het is de ere van en Herman Brood. En uh, nou, Herman Brood was natuurlijk een leuk figuur... als je op tv zag, altijd, altijd origineel anders. En al die mensen gaan dood, noemen Bauder en Bucht, van Gogh. En al die mensen die er niet meer zijn. En er komen niet echt nieuw voor terug. Ze dachten van, moet die mensen die er dan nog wel zijn... moeten we uh, te vriend houden en uh, een, een prijs geven. En waar moesten ze dan al voldoen? Veel drinken en drugs gebruiken? Of... Ja, nee, volgens mij Dirk doet dat niet. Maar gewoon een nee, beetje... wat, waarom heeft hij gewonnen? Nou, dit, dit, wat is dus een markante persoonlijkheid die een beetje aan heeft en een beetje ballen heeft. En af en toe dingen zegt waarvan mensen zeggen: Nou, nou, nou, denk om de tonen. Waar hij zegt: Van ja, het zal wel, ik ga dat toch een beetje zeggen. Andere krauwen had er ook op kunnen staan op die lijst, of niet? Maar euh... ik lees jullie post niet, denk ik. Nee, wij lezen nooit vuur dan niet dan, Nou goed, jongen Dirk, zijn zorg is dat <lacht> ik heel verstandig. Bij deze ondersteund door de Post Online. En Volkert van de Gaaf had je ook nog op je lijst je staan. Ja, nou, die mag er helpen. Misschien een proeflof. Nee, ja, ik, ik, ik las al uh, mensen die zeiden... Uh, uh, alleen verstandige mensen, dan moet je zeggen wet is wet. En dat begrijp ik ook wel. Maar ik vind dat het echte probleem is niet dat je proeflof komt. Want uh, hij komt toch sowieso vrij volgens mij in mei 2014. Dus dat proeflofprobleem zie ik niet zo. Het echte probleem was dat we destijds een rechter hadden... die zeiden, ik geef je geen levenslang... want wat je hebt gedaan was niet voldoende inbreuk op de democratie. En op het moment dat je een aankomend premier in koelenbloeden doodschiet... dan is dat een Inbreuk op de democratie. En het feit dat we rechters hebben. die weigeren levenslang te geven. aan koelbloedige moordenaars. die een inbreuk maken op de democratie. is volgens mij het probleem. wat we nu hebben. en dat gaan we nu inderdaad nu weer zien. En maar misschien zien we wel we later om je, je daar komt. nu dan druk over te maken. Ja, dat klopt. Daarom maken we ook niet druk over. Uh, dat die vrijkomt. Ik bedoel, wet is wet. maar laten we in godsnaam een keer gaan hopen. dat we rechters krijgen die daar. Uh, iets meer inlevingsvermogen hebben... en dat iets beter begrijpen. Wat jij, André? Nou, ik, ik vind het inderdaad heel bijzonder... dat, uh, dat uh, aan zoiets niet levenslang wordt gegeven. Want je, uh, kun je één ding bedenken... één moord bedenken in Nederland... of één andere actie die onze democratie... meer geschad heeft de laatste 300 jaar... dat is moeilijk om dat te bedenken. In die zin vind je terecht... als deze moord zwaarder gewogen wordt... Ja, dat, dan, dan een Ja, handelen. Ik, denk, ik, denk, ik, ik heb dat nooit nagegaan, want ik ben geen expert. Maar hoeveel, mo hoeveel moorden zijn niet zwaarder bestraft dan deze... Ik denk flink wat. En eigenlijk is dat heel vreemd. Want ik kan mij geen belangrijker politiek proces herinneren dan dit. En je kan wel zeggen, je mag niet politiek vervolgen. Maar dit is natuurlijk een hele politieke daad, dit. En er wordt zwaarder geschaft worden dan een normale moord. Dit is ook moord op onze democratie. Dat was 2002, 2003. Ja, maar goed. Daar hadden we er toen uitgebreid over moeten hebben. En misschien niet nu, want jij zegt het Nee, maar nu komt dat dus naar boven. Dat is dus een zeer plek. Het is dus een wond die edit, het en de hele tijd weer opengaat. En dat zie je dus nu weer gebeuren. Nu zegt iedereen, ik ben boos, ik leg die Volkert van de Graaf om, weet ik wat. En zijn dus problemen. Je hoort net al Rutte die dan heeft gezegd: Ik ga Deven ontslaan als hij niet. Terwijl dat eigenlijk. Ik weet niet of dat. Verder is het van beslissing van Teven, zei hij. Wel als het van dezelfde partij is, dan kan dat nog wel. Maar hij kan niet een PvdA-minister ontslaan, Rutte. Maar wel een van zijn eigen partij kan natuurlijk zeggen intern: Van die willen we niet meer. Maar dat gaat hij niet doen, overigens. Maar degene die gaat over de proeflof, dat is toch uiteindelijk die Raad voor de Rechtspraak, niet Teven. Nee, de. We hebben het zo wel in Nederland beslist... dat er wel eens een enige discretionaire bevoegdheid is... voor de Staatssecretaris. staatssecretarissen over dit soort zaken. Ook, ja. dat is ook, weet je niet dat het ook was met, met uh, asielzoekers? Dat, uh, ja. dat Rita Verdonk daar ook iedere keer over zelf moest beslissen. Dat was oh, ook altijd ja. zo'n gezeur. Die dus gaf dat, de meeste nog ja. een uh, verblijfsvergunning <laughs> ja, Verdonk. Ja, precies. Maar, ja. He, dus, er is altijd enige ruimte. En, en, uh, en, en dat is inderdaad een probleem. Dat er dus een politiek element aan dat besluit. Ja. Nog, een, nog een keer een politiek moment aan dat besluit. En TV heeft dus alle ruimte volgens Rutte. Dus we gaan kijken wat hij uh, wat, wat gaat beslissen. Bert Brussel, dank. André Krauwel, dank. Zodra gaan we luisteren naar het Radio e gepresenteerd door Lucella Carasso. Lucella, goedemiddag. Goedemiddag Jan. Uh, ja, Egypte is weer in het nieuws. Er zijn opnieuw rellen daar, zo contact met Sander van Hoorn... onze correspondent. En ook meer over het Zeerecht Tribunaal... omdat minister Timmermans daar naartoe wil... om de Nederlandse Greenpeace-activisten uit Rusland vrij te krijgen. Dat en meer. In het Radio 1 gepresenteerd door Lucelle Carasso. Dit was Vrijdagmiddag Live. Dank het publiek hier, dank het publiek thuis. Half vijf, NOS-journaal, Raymond Serring. Dit is Radio 1. E. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn gevechten uitgebroken... bij demonstraties van aanhangers van de moslimbroederschap. Die probeerden het Tahrirplein op te komen... maar dat werd verhinderd door aanhangers van de regering... De politie probeert met traangas vechten de vechtende menigte van het plein te verdrijven. Buitenlandse journalisten melden dat er hevig wordt geschoten. Bij het eiland Lampedusa is de zoektocht hervat naar slachtoffers van de scheepsramp van gisteren. Vanochtend werd de reddingsoperatie tijdelijk gestaakt in verband met het slechte weer. Inmiddels zijn er ruim 130 doden geborgen en er worden nog altijd rond de 200 mensen vermist. Er is praktisch geen hoop meer dat er nog drenkelingen levend uit het water worden gehaald. Het ongeluk is een van de ergste uit de geschiedenis van de Afrikaanse bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. In Vietnam is de man overleden die de Fransen en Amerikanen diverse nederlagen heeft toegebracht. Generaal Jap wordt nog altijd als een militair genie beschouwd. Met zijn Gria-tactiek bracht hij in Vietnam de Fransen in 1954 een vernietigende nederlaag toe. En in 1968 was hij het breinachter het Tet-offensief dat de nederlaag van de Amerikanen in Vietnam inluidde. Oud-generaal Jap was 102 jaar. De provincie Groningen en het Rijk verlenen een overbruggingskrediet van 8 miljoen euro aan aluminiumsmelter Aldel. Daarmee is het voortbestaan van het bedrijf tot het einde van het jaar zeker. Doordat het Rijk en de provincie Groningen ieder voor 50% garant staan, zijn honderden banen gered. En de stichting Auschwitz Bierkanaal heeft toezeggingen gekregen ter waarde van meer dan 100 miljoen euro voor de instandhouding van de gedenkplaats in het voormalige vernietigingskamp. Volgend jaar wordt begonnen met het herstel van de vrouwenbarakken in Bierkanaal, zegt de stichting. Die hoopt op een totaalbedrag van 120 miljoen euro. Duitsland heeft al beloofd de helft voor zijn rekening te nemen. En dan het weer, geregeld zon, ook nog kans op een bui. Temperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden. Vanavond en vannacht in het oosten regen. Morgen wisselen wolkenvelden en elkaar af. Er is kans op een bui. Het wordt morgen 16 tot 20 graden. ANWB-verkeersinformatie, ah, er staat alles bij elkaar nog in 65 kilometer file, dat valt nog wel mee deze spits. De meeste files staan ver weg bij Rotterdam, bijvoorbeeld op de A13 Den Haag richting Rotterdam, tussen knoop het Prins Klausplein en knoop het Kleinpolderplein, 13 kilometer, dat komt door een defecte vrachtwagen, de vrachtwagen is alweer weg, men kunt nog steeds beter omrijden bij knoop het Prins Klausplein, via Gouda de A12 keren bij de afslag en dan de A20 naar Rotterdam nemen. Op de A15 Gorkum richting Europort staat voor knoop het Vaanplein, 5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 Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw op voldoende en snel. ABS Autoherstel. <kling>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 Goedemiddag, zo de hoofdredacteur van de G-krant over het nieuws van vandaag... dat Henk Kool opstapt bij 50PLUS vanwege zijn verleden bij de G-krant. In Italië wordt besloten over het politieke lot van Berlusconi, dat volgen we. Ondertussen wordt de paus bejubeld in Assisi, daar zijn we ook bij. Maar eerst Egypte, want het was even uit het nieuws... de gemoederen lopen inmiddels weer hoog op daar. In de hoofdstad Cairo zijn gevechten uitgebroken... tussen aanhangers van de moslimbroederschap en de oproerpolitie. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Sander, uh, wat gebeurt daar op dit moment? Meerdere plaatsen in Cairo wordt er gedemonstreerd... door groepen van uh, aanhangers van de moslimbroederschap. En de berichten zijn dat er uh, in de buurt van het Tahrirplein met scherp geschoten wordt door het leger. Dat natuurlijk wel wist dat er gedemonstreerd zou worden. Dus op uh, meerdere plekken groot aanwezig is ja, en dat leidt tot schermutselingen niet alleen in Cairo, ook op andere plekken in het land en niet alleen schermutselingen met het leger, ook uh, schermutselingen met andere mensen, buurtbewoners vaak, die het niet eens zijn met de uh, pro moslimbroederschap demonstranten. Ja, want hoe zit dat nu met de moslimbroederschap? Een tijdje terug werd gezegd dat ze worden helemaal verboden worden als, als ja. beweging, als niet-governementele organisatie. We hebben even een tijdje, een paar weken, niks gehoord. Nu zijn ze kennelijk weer terug. Nou, ze zijn nog altijd niet terug, hoor. Heel veel mensen zijn uh, in de gevangenis, met name de leiders van de moslimbroederschap... Uh, er wordt ook eigenlijk niet meer gesproken tussen uh, het, het leger en de regering die ze hebben ingesteld aan de ene kant en de moslimbroederschap aan de andere kant. En mensen zijn bang. Ik heb uh, deze week geprobeerd een aantal moslimbroeders te interviewen. Uh, ze willen graag praten, ze willen nog altijd graag praten over het onrecht. Waarvan zij zeggen dat ze dat is aangedaan, dat hun democratisch gekozen president is afgezet. Maar dat op camera vertellen, men is doodsbang, dat is heel erg moeilijk.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 ...dat zij het er nog altijd niet mee eens zijn dat het leger de macht heeft gegrepen. Ja, want hoe zit het eigenlijk met het leger? Uh, komen er nog hervormingen of verkiezingen? Wat, hoe staat Op het daarmee? dit wordt er een gewerkt aan een nieuwe grondwet. Uh, daar doen van allerlei verhalen de ronde over. Maar goed, het concept moet nog uh, gepresenteerd worden. Daar moet dan weer over gestemd worden in een referendum daarna uh, alles uh, moet dan gekozen worden. President, parlement. Ja, dat is het proces waar Egypte nu in zit. En uh, de moslimbroeders die uh, vormen daar duidelijk geen onderdeel van. En zoals vandaag kun je weer heel duidelijk zien hoe uh, moeilijk dat eigenlijk is. Hoe kun je uh, een democratisch proces hebben? En dat wil uh, de leiding van Egypte toch echt. Maar hoe kun je dat hebben terwijl je een deel van de bevolking daarvan uitsluit? Sander van Hoorn, dank voor jouw uh, bericht over Egypte. Ja, het is de dag waarop Henk Krol is opgestapt als partijleider van 50+. Plus. Publicaties in de Volkskrant waaruit blijkt dat Krol in het verleden geen pensioenpremies afdroeg voor zijn werknemers bij de G-krant, hebben daartoe geleid. De G-krant ging failliet afgelopen maart, maar maakte deze zomer een doorstart met de nieuwe hoofdredacteur Edwin Reinery. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg, wat waren uw gedachten bij dat nieuws over Henk Krol vanochtend? Nou, ik ben wel geschrokken. Ik, uh, het is natuurlijk helemaal niet leuk voor de gedupeerden, de mensen die je treft. Nee. Um, en, uh, um, en een van die gedupeerden, die, to die toen voor, uh, voor de krant van Henkel werkte, werkt nu voor mij. Um, en, maar ook de andere mensen is het, is er, voor andere mensen is het natuurlijk niet leuk. En om eerlijk te zijn, is het voor Henkel zelf natuurlijk ook niet leuk. En waarom is het niet leuk voor de mensen die het, die het betreft, die daar eerst gewerkt hebben? Want zij wisten natuurlijk wel al wat er aan de hand was, toch? Ja, dus voor hen zal het geen nieuws zijn. Maar uh, voor ons wel. En uh, onze ons gewone stervelingen. En het is natuurlijk niet leuk voor ze dat, dat dat zo gelopen is. Niet, niet leuk dat, bedoel dat het nu naar buiten komt. Dat is niet zo'n groot verschil. Maar hoe dat toen gegaan is, is niet zo leuk. Dus dat kwam bij, bij die werknemer van u ook wel weer boven vandaag? Ja, dat kwam wel weer naar boven, ja. hm. hoe, hoe trof u de gay krant aan? Ja, in slechte staat. Maar wat, wat, wat was er mis? Nou, wel een rommeltje. We hebben uh, uh, de, de, natuurlijk het over kunnen nemen... uit de boedel van de curator, zoals dat uh, dan gaat. En, uh, en zijn toen helemaal opnieuw gestart. Dus we hebben alleen maar... Uh, de abonnees en de uh, relatiebestanden en de merknamen en al die juridische toestanden die er rondomheen horen, om dat te kunnen uitgeven hebben we overgenomen, maar niet het hele bedrijf. Dus ik, ik heb ook geen zicht op uh, de administratie zoals die was, of, uh, of op, uh, op uh, de wantoestanden zoals die in dat, uh, eventueel in dat bedrijf hebben voorgedaan, in de Best Publishing Group. Dus dat weet ik niet. Ik weet wel dat de abonneebestanden die wij uh, overnamen om als voorbeeld te geven, toch wel uh, in, in den beginnen er wat anders uit uitzagen in de administratie van de Oude Geekrand. Dat was anders uitzagen dan dat ze uiteindelijk bleken te zijn... toen wij ermee aan de slag gingen. Wat, wat bedoelt u daarmee? Nou, dat er nog wel wat lijken uit de kast vielen. Dat was, een, dat, dat was toch best wel... Een, een, een zeer rommelige uh, administratie. En de, uh, uh, voor ons ook niet volledig inzichtelijk, maar het zag ernaar uit dat het veel meer zou zijn dan dat het uiteindelijk blijkt te zijn. Er stonden in de boeken meer abonnees dan er in werkelijkheid waren. Begrijp ik dat goed? Nou, veel abonnees waren die, die uh, best veel abonnees waren uh, al een hele tijd niet meer verlengd. En die, dus die waren al eigenlijk geen abonnee meer, maar kregen hem nog steeds. Stonden nog steeds als actief abonnees, zoals dat dan heet. En, uh, en die waren dat. Uh, op een gegeven moment uh, niet meer. En uh, kregen nog wel de g toe gestuurd. Ja. Heel veel mensen kregen hem gratis. Uh, nou ja, echt um, toch best een beetje een puinbak. Een puin en op. u uh, heeft daar orde in moeten aanbrengen. Ja. Um, u heeft ook werknemers. Wordt er nu wel pensioenpremie afgedragen voor deze mensen... wat eerst dus een tijd niet is gebeurd? Wij geven onze werknemers uh, uh, de ruimte binnen uh, de saliering... om zelf voor hun pensioenzorg te dragen. In plaats van dat wij dat uh, collectief vanuit het bedrijf doen... Uh, we zijn ook een bedrijf met vijf uh, personeelsleden, vijf uh, deelnemers. Dus er wordt vijf nog steeds vijf. geen pensioenpremie afgedragen? Nee, maar, uh, mensen, dat, maar dat is van tevoren ook duidelijk gesteld. En mensen kunnen uh, binnen de ruimte die we geven daar zelf uh, uh, uh, iets anders voor doen. Dus kunnen een, een pensioen nemen of kunnen sparen of kunnen, uh, kunnen dat helemaal zelf doen. Maar wij hebben, wij hebben geen collectief pensioen. En wat is daar het voordeel van om het zo te regelen, zoals het kennelijk vroeger ook was geregeld? Nou, kijk, de, um, als je een pensioen uh, neemt... Ik ben geen pensioenkenner, dus u moet me onderbreken als ik uh, onwaarde zeg. Maar in mijn optiek is het zo dat als je een pensioen neemt... dan, uh, dan betaal je er iedere maand voor. En als je dan uh, bij het, met pensioengerechtigde leeftijd bent... ik weet nog steeds niet wat dat zal zijn als ik oud ben. Uh, ja, Je dan, kan via uh, nos.nl, kunt u het intypen. Dank u. Dan, uh, <lacht> maar, uh, dat verandert denk ik met het jaar. Dat zal, er, ja. <lacht> dan, uh, dan, uh, dan krijg ik een bedrag uitgekeerd. Maar ja, uh, ik heb geen gezin en uh, geen familie. Mijn partner is werkend, heeft een inkomen. Misschien denken wij over tien jaar wel een beetje wat we gaan... Uh, we zijn het hier zat, we gaan in Brazilië wonen, we nemen het geld mee en stoppen daar op een rekening. Dat kan alleen maar als je zelf aan het sparen bent bijvoorbeeld. Dus je moet wel iets doen, maar dat kan niet als je een pensioen hebt, dan kun je er weer niet bij. Dus de flexibiliteit uh, die je die een, een, een vast pensioen uh, niet geeft, die kun je wel doen door, uh, door bijvoorbeeld te sparen. Dat is, dat is een, een hele eenvoudige methode, moet je er wel van blijven natuurlijk. Ja, dus dat, dat gebeurt en nu in alle openheid, begrijp ik, ja. bij uw vijf medewerkers. Nou, of ze sparen, weet ik niet. Dat kijk ik niet na. Maar daar heeft iedereen uh, daar de eigen verantwoordelijkheid in. Ze weten in ieder geval dat het niet wordt afgedragen. Goed dat weten ze, ja. Oké, okay, Edwin Reinery dank. Ja. Goedemiddag. Ja, dag. dag. Ja, en het uh, gevolg van dit nieuws over Henk Rol is dus... dat de oudere partij zonder het gezicht verder moet. Uh, verslaggever Marcel Bril is in Zeist. Marcel, jij bent uh, vanwege Nationale Ouderendag samen met een groep ouderen daar... Ja, inderdaad, Nationale Ouderdag, dat is het uh, vandaag ook uh, georganiseerd uh, voor allerlei ouderen, allerlei activiteiten um, zijn er vandaag. En uh, op dit moment is de afsluitende borrel, iedereen is zo'n beetje weer terug in de Amandelhof, een plek waar uh, de doelgroep van uh, Henk Krol en 50PLUS uh, woont. Een, uh, een, een bejaardentehuis waar uh, nu dus in de recreatieruimte een borrel is. Um, dames, sorry, mag ik heel even storen? Ja, ga Heeft u een uh, leuke Nationale Oudere Dag gehad? Heel erg leuk, heel erg leuk. Er wordt heel veel gedaan hier. Het is de amandelhof. Heeft u ondanks die leuke en drukke dag het nieuws van Henk Krol wel meegekregen? Een klein gedeelte vanmorgen voordat ik wegging dan, dat hij uh, wegging, ja. Terecht, terecht, vindt u? Nou, terecht in zeker een zin. Maar kijk, wie fout is, die moet verboeten. Maar er zijn er meer. En daar wordt niet naar gekeken. Vindt u het ook terecht? Ja, want er gaat een heleboel onder de dekmantel van anderen... die ook fouten begaan. En dat klopt niet, hè. Nou wordt er één een, een zondebok. Zo kan je het wel zien, hoor. Henk Krol wordt vaak als een boegbeeld gezien van ouderen. Nou, uh, nu bent u ouder. Volgens mij beledig ik u daar niet mee. Is hij voor u ook een boegbeeld? Nou ja, in zekere zin wel... Want hij deed veel voor ons. En dat, dat blijf ik zeggen. Dus ik bedoel maar uh, of hij nou fout is geweest. Ik vind het heel erg dat hij weg is. Gaat u op 50 plus stemmen de volgende keer? Ja. ja. Ook al is hij weg. Ook al is hij weg. Nou, um, ik uh, ga de komende uren uh, met nog veel meer ouderen praten, want de tafels zijn niet helemaal vol. En ik ben benieuwd of anderen vinden dat het terecht is dat uh, Henk Krol moest vertrekken. En ook uh, hoe belangrijk, die vraag ga ik ook stellen, deze mensen een oudere partij vinden. Marcel bril was dat later meer dus. Dan de verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag, Lisella. Ik heb een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Vijf kilometer tussen afrit Soest en afrit Bunschoten. Er is namelijk een vrachtwagen op de A1 richting Amersfoort... op een file ingereden daar. En daarom is de weg helemaal dicht tussen Brugge en afrit Bunschoten. Mensen in de file worden via een parkeerplaats omgeleid. Mensen van Amsterdam richting Amersfoort kunnen omrijden... via Utrecht, via de A2 en de A28. Het is uh, kwart voor vijf. Er is zojuist nieuws gekomen uit Italië, politiek nieuws. Uh, Rob Zoutberg, Rob, de, senaat of de Senaatscommissie was bijeen vanmiddag... om te praten over het lot van Berlusconi ja. als senator. Vertel, wat is er uitgekomen? Ja, echt heet van de naald. De uh, commissie is akkoord gegaan met het afpakken van die zetel van Silvio Berlusconi. Dat is het brekende nieuws, kan je wel zeggen, van dit moment... De Senaatscommissie is akkoord gegaan dat Silvio Berlusconi veroordeeld voor uh, belastingfraude zijn zetel moet opgeven in de Senaat. En dat betekent heel veel voor Silvio Berlusconi. Ja, want de Senaatscommissie uh, is het daarover eens geworden. Wil, wil dat zeggen dat het dan ook nu echt gaat gebeuren? Daar hoeft geen stemming over te komen verder meer in de hele Senaat? Nou nee, dit is wel Italië en dit is ook Silvio Berlusconi. Kijk, we wisten, we konden aanzien komen. Het heeft heel lang geduurd hè, vandaag. Er was al een stemverhouding van 15-8... voor het, het afpakken van die senaatzetel van Silvio Berlusconi. Nu komt het moment eraan dat de hele senaat gaat ratificeren...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 Ja, Berlusconi is natuurlijk deze week al heel erg alleen komen te staan... in de Kamer, weet je nog, met zijn hele pleidooi... om de regering Letta te laten vallen. Hij zat daar alleen en het hing eigenlijk niet van hem af... of de regering Letta kon doorgaan. Dat hebben zijn eigen partijleden ook gezien. Althans, een deel van zijn partijleden... die vinden dat Silvio Berlusconi aan het radicaliseren is. Hij wil die nieuwe Forza Italia weer gaan oprichten. Zeggen ze, veel te rechts, veel te extremistisch. Dat willen we helemaal niet. En ik denk ook dat vandaag ook uit zijn eigen achterban, ja, mensen ook achter hun, achter hun oren nog eens krabben. Er zitten ook natuurlijk de nodige ministers uit de partij van Berlusconi in, uh, in de regering. Het zijn allemaal jonge mensen, vicepremier Alfano nu op Lampedusa... mensen die inmiddels ook denken aan hun eigen politieke toekomst. Dus ik denk dat daarmee het ijs onder de figuur van Silvio Berlusconi... toch zeker een stuk dunner is geworden... Dankjewel, Rob Zoutberg. Later deze uitzending komen wij uiteraard terug op dit nieuws. Dat de Senaatscommissie dus uh, heeft besloten of de Senaat aanbeveelt dat de Berlusconische politieke leven in de Senaat voorbij is. Het Matijn. De tweets van alle kanten. Het is Martijn, dat is Martijn Nijhuis. Uh, Matthijs, jij volgt iedere vrijdag voor ons uh, Twitter. Waar wordt vandaag het meest over gesproken? Nou, het zal je verbazen. Henk Krol, daar gaat het heel veel over. En een verslaggever van Omroep Brabant, die twittert... volgens de partner van Henk Krol is die in Den Haag. Hij is nu heel de nacht opgebleven om zijn verklaring te schrijven... en slaapt nu. Dat was rond een uur of elf. Krol zelf die kreeg dus aanvankelijk helemaal niks mee van het media geweld. Zijn buren wel, blijkt uit een foto die is getwitterd. Een briefje op de brievenbus bij de buren... waarin met Staat. Krol woont op nummer 73. Oh, nou, dankjewel, buren. Ja, die worden de hele tijd lastig gevallen, waarschijnlijk. De hoofddirecteur van de Volkskrant is trots op de scoop van zijn krant. Het is al de tweede via de site Publieks. En hij twittert, klokkenluiders hebben beide keren ook aan andere media gelekt. Maar wij waren sneller of uh, zochten verder. Dat is wel een kanttekening. De verslaggever die het stuk schreef, die twittert dat die scoop bijna er niet was geweest. Want de onderzoeksredactie van de Volkskrant is bijna helemaal wegbezuinigd. Dat moest dus een beetje tussen de bedrijven door. Zeg, en andere tweets. Het is natuurlijk Dierendag. Gaat het daar nog over? Ja, veel poesenvrouwtjes op Twitter en Facebook, hè, dus dat gaat allemaal over dieren. Uh, 3FM-dj Koen die heeft een tweet geplaatst over een nummer over dieren... dat al een hit is in Amerika. Hij schrijft, geweldig, wat een plaat is dit. Ja, het nummer dat heeft Koen erbij gezet. Het is een grote hit dus, maar het is vrij kinderachtig. Een soort kinderliedje eigenlijk. Ja, de koe zegt boe, de poes zegt miauw. dat weet iedereen natuurlijk al. De cloe van het liedje is, wat zegt een vos? What does the fuck say? Ja, het ja, is dus vast niet iedereen mee eens, denk ik. Uh, verder, uh, wel een leuke uh, training topic, Animal Stars, heb je dat gezien op Twitter? Nee. Nou, dan uh, moet je een dierennaam maken van bekende mensen. Ik heb al gezien Set uh, Papageikema, Genoedele Likens, ook erg leuk... en Canarie Ja, jongen, ik moet er heel erg op lachen, sorry. En, en sommige mensen hadden het niet helemaal begrepen... want er kwamen ook namen voorbij als Linda de Mol en Hans Kraai. Dat telt u niet. En een tweet van uh, Edward Kassin, dat is een Nederlandse journalist in Egypte... die twittert natuurlijk ook over het geweervuur in Cairo en andere plaatsen demonstratie dus, dat ging er net al over. Uh, maar, zegt hij, uh, er is nog geen poster van de afgezette president Morsi gezien. Dus die lijkt wat minder populair te worden. De huidige machthebbers die zijn nog steeds populair. In elk geval uh, de, de legerleider, Assisi... Die Nederlandse journalist, die Edward Cousin... die uh, twittert fotootjes van allerlei kettingjes met de letter CC. Dat is uh, ja, helemaal hip nu. Modern daar. <swek> zeg, uh, jij geeft vanaf nu ook elke vrijdag een tip... over uh, wie we moeten volgen op Twitter. Wie is dat vandaag? Ja, Follow Friday. Dat is al bijna een soort uh, vintage. Hè. Dat gebeurt bijna niet meer, maar leek me wel toepasselijk. Victor Hopman is dat. Dat is leuk om te volgen. vic 23 heet hij op Twitter. Die wil al zijn 2000 volgers ontmoeten, zegt hij in een Twitterfilmpje. Wil je meedoen aan het experiment? Gaan we naar VicReal.nl. schrijf je in... En dan zie ik je binnenkort. Zo, iedereen uh, apart ontmoeten of misschien met een groepje nee, bij elkaar? Nee, apart. Waarom uh, doet deze man iets? Zoekt nou, hij iets of iemand? Ja, ja dat zou je wel denken. Hij zegt zelf, ja, het is omdat ik wil laten zien... dat Twitter een heel sociaal medium is, letterlijk. Maar ja, je zei het al, hij is nog single. Dus dat zou mee kunnen spelen. Nou, dat alles en meer vanaf nu na te lezen, Martijn, via Twitter uiteraard. @NOS. Ja, NOS. Het is nog veel langer ook. Ik zal het kort houden. Er staat ook iets doms over wat ik heb gedaan. Ik had mensen opgeroepen om vanwege Dierendag allerlei foto's van een huisdier te sturen. Nou, dat moet je dus niet doen. Dat was milde puniek, ook bij de internetcollega's van het NOS. Want er kwamen allemaal foto's van parkieten, hondjes, poezen. Die bleven weer binnenstromen, dus stop daar alstublieft mee. Maar de foto's die zijn binnengekomen, die staan allemaal op het NOS. Dat dan weer wel. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met het weer nu Marco Verhoef. Marco, wat voor weekend krijgen we? Het is bijna weekend. Tien voor vijf. Nou, dan ga ik twitteren dat, uh, dat er morgen nog een buik kan vallen. En dat het daarna verlopen gewoon weer droog is. Rustig herfst weer. Ja, en daarmee heb ik ook een hoop gezegd natuurlijk meteen. Uh, het is nu op de meeste plaatsen droog. Dat blijft het niet vanavond en vooral ook niet vannacht. Want we krijgen nog te maken met een regenzone die ons net wel gaat halen. Maar natuurlijk ook weer niet overal. Het oosten van het land krijgt ermee te maken. In het westen blijft het de meest droog. Het is wel bewolkt. Ja, dat betekent dat het vannacht ook zeker niet koud is. Dat is het nu ook niet buiten. Ik vind het zelfs klef. Vochtig, warm, weer, temperaturen net boven de 20 graden. Maar wel dus die bewolking. Nou ja, vannacht liggen de minima dan rond de graad of 14. Ja, en dan, dan morgen is het droog? Um, nee, niet overal. Er kan nog een enkele bui vallen. En dan denk ik met name aan het binnenland. Ik denk dat het langs de kust overwegend droog blijft. En dat we daar ook als eerste en het meeste de zon gaan zien. Die zon zien we op, uh, uiteindelijk op, uh, op meer plaatsen af en toe doorbreken. Niet overdadig nog, dat gaat de dagen daarna wat makkelijker gebeuren. En zondag is wat dat betreft dan denk ik de beste dag van het weekend... want dan verwacht ik eigenlijk geen neerslag... en wel zonnige periode met een temperatuur zo van een graad of... 16, 17. Wat dat betreft is zaterdag weer net een betere dag. Want dan kan het lokaal nog 20 graden worden. Ja, en volgende week aardig hè? Aardig herfstweer. Ja, uh, aardig herfstweer. Maar wel, let op, met dit soort weertypes in Nederland in de herfst... neemt de kans op nevel en mist in de nacht vooral en in de vroege ochtend wel toe. Marco hoe was dat... Jongeren hebben steeds vaker schulden. Vooral de mobiele telefoon is een grote valkuil. Om jongeren bewuster te maken van geld, heeft de Nederlandse Vereniging van Banken nu een lespakket ontwikkeld. Meer dan 100 scholen gaan daaraan meewerken. En de primeur was voor het Grotius College in Delft. Als jullie zijn ingelogd, ga je naar tabblad School. En dan zien jullie ik en geld HV staan. En als jullie dan vervolgens klikken op de les 3, Mijn uitgaven. Ik uh, krijg 100 euro per maand en daarmee moet ik wel alles... Doen. Een modern lespakket gaat natuurlijk via de computer. Mobien uit HVO 3, 14 jaar oud, zitten kijken. we gaat het filmpje over? Het gaat over hoe jongeren omgaan met geld. En dan kom je uit op vaste lasten. Dat zijn gewoon zeg maar uitgaven die je echt elke maand of elke week wel uit moet geven. Wat zijn jouw vaste lasten? Abonnement van mijn telefoon... Ja, of en toe buiten eten. Wij hebben alle gegevens voor jullie verzameld. Nou, wat valt jullie op? Eten van. 40 per maand. Ik eh, ben 30 per maand kwijt, denk ik. Of misschien 35. Ik weet niet, zoiets. Maar je staat niet rood. Nee, dat niet. Nog geen grote schulden. Nee, nog steeds. Niet. Nou, van deze jongeren blijven de vaste lasten nog binnen de perken, maar dat kan ook anders. Het blijkt uit cijfers, zegt Arthur Rijtsma van de Nederlandse Vereniging van Banken... die het lespakket heeft laten ontwikkelen. Nou, die schuldproblematiek stijgt. Hè. De geregistreerde eh, jongeren die een schuld hebben bij BKR... is 8,5% op dit moment van de jongeren die tussen de 18 en 27 die een schuld hebben. Die staan nog geregistreerd in het Tiel bij het bureau krediet, eh, ja, ja, dat zijn dus de, de, vanaf 18 jaar is dat. Hè. Dus op jonge leeftijd wordt dat patroon en dat gedrag wordt al ingesleten. En daarom vinden we het zo belangrijk dat zo vroeg mogelijk... Eh, kinderen en jongeren leren omgaan met geld. Waar ben je nu aan het kijken? Ik Ja, dat is de link voor als je een combinatie gaat over een toestel kiezen. Dat hoeft dat dus niet. Een man die zin in het dagelijks leven, ook van alles over de financiën moet bijbrengen. Is de leraar economie. Andere even meer. En heb je nu al gezien wat er uh, wat voordeliger is, of een of los een toestel of een combinatie? Is dit de grootste valkuil voor de jongeren? De mobiele telefoon? Nou, ik denk het wel. Ik denk wel dat ze daar... Uh, ze, ze schaffen iets aan wat, wat goedkoop lijkt. En dan uiteindelijk is het toch wel een stuk, uh, stuk duurder. Dat, uh, daar ben ik wel bang voor. Kom je uit met je vaste lasten? Uh, ja. jij? Uh, ja, ik kom ook wel goed uit. Geen rood staan hier? Nee. Geen schulden? Nee, zeker niet. Een lespakket voor de middelbare scholieren. Ja. h uh, 3 is nodig. Ik denk het wel. Ik denk voor de bewustwording van geld... Denk ik dat, dat, uh, ja, dat het wel heel belangrijk is. Arthur Rijtsma van de Nederlandse Vereniging van Banken... in een verslag van uh, Menno Reme. Nee, dat was trouwens niet Arthur Rijtsma. Die laatste was de docent economie, André Vermeer... van het uh, Grootjes College. Tot zover deze reportage over het lespakket. We gaan richting het nieuws van vijf uur. Het komend uur meer over Berlusconi. U hoorde net het nieuws, als u het net niet heeft gehoord, net heeft ingeschakeld. De Senaatscommissie in Italië heeft geoordeeld dat wat hem betreft Berlusconi zijn senaatszetel kwijtraakt. En daarmee komt dan een einde aan zijn politieke actieve loopbaan. In ieder geval voorlopig.